Nasty schools and masters breaking all the rules Having fun and playing fools Smashing up the woodwork tools All the teachers in the pub Passing and the ready rub Trying not to think of when the lunchtime bell will ring again Oh what fun we had But did it really turn out bad All I learned at school Was hasn't been not like the rule Oh what fun we had But at the time it seems so bad trying to revise, Fits alone and bent his cane Same old back sides again All the small ones tell to town Walking on and squishing now. Oh, what, oh, what we had But did it really turn out bad All I looked at school Was houses built and I'd break the rule Oh, what, what we had But at the time it seemed so bad Trying different ways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 Zojuist was er een, een aanval van een tegenpartij, SVW, en die leidde tot een doelpunt. Maar de scheidsrechter had gelukkig gezien dat hij bij het spel stond en uit hem het doelvind is afgekeurd. Dus het is nog steeds 0-0. Er hier wel weer een groot aantal spelers vandaag en de uh, anderen zijn weer terug. Maar het, de, onze oude, vertrouwde bazen zijn er wel nog een stuk of 7, 8 weg. Karsten, Frieus, Nijtjoep, Berg, de Haan is, is er ook niet vandaag. Berg op is nog geplasseerd.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 ...die inmiddels gewoon vaste basisspelers zijn... ...en die doen het goed, die zijn het goed. Dus na, zeg maar, we zijn nu 32 minuten gespeeld... ...en het is 0-0. We spelen tegen SVW, dat is de alleronderste... ...die hebben 11 punten. SP Zoonvoort staat daar drie plaatsen boven... ...en wij hebben 14 punten, dus... ...als we zouden vliezen, dan naar gaat SVW ons gewoon voorbij dan. Dus dat ja, waar komen ze vandaan dan, SVW? De... Uh, SVW komt uit de heer Oké, oké. Okay, okay. ja, ja. Nou, dank, dankjewel Piet voor uh, dit moment...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 Maar ik mag er niks over zeggen. Nee, echt niet. <laughs> Hou je mond dan. Ja, ja, dat zit in een embargo hoor. Ah, oké. Okay. Dus tot 3 maart, 5 uur, s ochtends. Dus, nou ja, ik <laughs> jij, zie jou... Jij ja. hebt wat te doen voor ja, de week. Ja, uh, 5 uur, ik zal me wekker zetten. <laughs> ja, ja, ja. Uh, okay. En 13 juni speelt trouwens Kees van Amstel, onze grote vriend... en ambassadeur heb ik begrepen, van de Krocht. Uh, die spreekt, uh, speelt dan zijn programma... Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af. Ha! Dat vind ik zo'n mooie zin.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 of ja gewoon luisteren, 106.9, kabel. En uh, we kunnen uiteraard ook op uh, je tv gewoon uh, de zijn. In And out on rise on magic It's a fairy tale to me. But in tune set up by you final and generate your every end. You ain't no bird, and so the wildest word The final frame of the movies in the generation every end. please don't take me down I don't want to be the same Don't want to fall on the rails And you're feeling easy, Baby, please don't take me down no, tell you not to come and say Terug naar die lekkere jaren tachtig met Kurs die Kilte kleed en uh, down to urge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 Tell him I'm a proud tell him I'm like a brown eyes and a girl fit it If he doesn't find me, now I'm gonna die, there's like a penny Hurry and hiss I want it, want it, want it, want it, want it I like a ring I feel like a ring, I feel like a diamond ring I'ma put a finger on this, I can break a, a, a, a, a shiny diamond, I like can wave around her Husband is coming. Hoi, dat Benno. Ze is uh, op zoek naar haar uh, man. Ja. Waar is hij gebleven? Nou ja, dat uh, had ze beter op moeten letten. Zeker, mm -hmm. die is even een om. Uh, <laughs> ja. Ik ben even, even uh, naar buiten. Even ja. een pakje sigaret ja, halen. Precies, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, zoiets. ja, ja.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 wat zal het zijn, een mannetje of tien of zo. Oh, wel gezellig. Ja, was heel gezellig. Ja, dat dat is zeker. Is, ik moet even mijn cursor goed zitten. Goed zo. Nou ja, de tweede jam sissie, wordt dus. En, en werd door de deelnemers uh, ijverig geoefend. Diverse liederen werden uh, gedaan. en Diverse mensen zongen ook.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 Komt iedereen weer samen en je kan uh, uh, via Facebook uh, Jam Sessions Zandvoort uh, kan je daar uh, de nodige informatie krijgen en alle berichten volgen. En de website ZandvoortJamSessions.nl. Uh, ja, zoiets. Zeker weten? Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel weer wel uh, weer. het weer. Maar we ja. gaan eerst ook, uh, ja, we gaan even jammen met uh, jammen. de Master Blaster oh, van ja, Stevie Wonder. Mm. Mm. Mm? Mm. Nou, gelukkig hadden ze juist even contact met uh, Lena van Den Haak En uh, zij vertelde dat de info die wij brachten helemaal goed was. Oh, en dat het leuke interviews uh, waren, Benno. Dus oh, fijn. Nou, dat is complimenten daarvoor. Ja, ja. En... Ze was er heel erg blij mee, hebben Een beetje promo voor uh, de Zandvoort Jam sessies. Ja. Nou, wij, ondertussen hadden wij het ook nog heel druk in de studio. Omdat, ja, met uh, de camera. <laughs>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 dicht is. Dicht is, is. Een dat hele is. belangrijke... tent in Zandvoort nummer 9. Ja. En uh, ja, is wel zonde. Dus hopen dat daar uh, snel een oplossing... voor uh, te vinden is, Benno. Ja, precies. Ja. Nou dus ja, de concurrentie... Weken. die uh, vaart er wel bij. Want, ja, als je ja, ja Club 10, 10. Hè, die is er wel blij mee. Hè, ja, tuurlijk. Een beetje concollega's... Ja. is ook wel leuk hoor. Ja, ja, ja. dus, uh, ja. Oké, okay, nou, het weerbericht is ook na te lezen. Uiteraard op de ZFM app... die je weer gratis uh, kan downloaden. Ja. Weet je wat wij gaan doen... Uh,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 Wat gebeurt er allemaal? In één keer hebben we heel veel kijkers op de webcam hier in de studio, Benno. Is het waar? Nou ja, ja, bij Let's Make Love. Ja. Oh, oh. <laughs> ZFM-live. Ja, uh, kijk je live mee. Ik had net uh, Piet Pijper nog even uh, ja? aan uh, de telefoon. Wat ik niet. Het is momenteel rustig daar. Oh. Zuidwestenstorm staat er echt. Ja, het is met, een uh, raar, met de regenbuien. Ik... Eén regengordijn uh, krijgen Jaap en uh, Piet over zich heen. Oh, het zal Jaap goed afkoelen. Zeker um, weten. Uh, maar het is gewoon winkracht zes hoor. Zo erg is het nou ook weer niet. Ja, uh, van de week kwam ik uh, Piet ook tegen bij een partijbijeenkomst. Oh. En dan hebben we het over de OPZ, hè, de oudere partij. Ja, ja. En, Piet staat op de lijst voor de ouderpartij Zandvoorts. Ja. En ik sta er zelf ook op.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 In een appartementje van uh, 900 euro. Ja, ja. ja dat uh, zorgt niet voor een uh, doorstroming hier in Zandvoorts. Maar daar zijn uh, reg reglementen voor, hè? of uh, regelingen voor bedoel de, ik. Da daar kan je regelingen voor doen. Ja, ja, ja. Nou, pas, die bestaan al. Pas, Passend thuis uh, ja, precies. Ik bijvoorbeeld. Ja, Ja, ja, ja. Ja, maar dat is net weer even wat anders. Het is ingewikkeld om er nu uh, oh. over door te gaan. Maar, uh, Denk ik het net te begrijpen. Ja, nee. Mm. Er zijn wel regels, maar uh, ja, de mogelijkheid moet er gewoon zijn. Mm. En dan zitten we ook met de verhuiskosten natuurlijk. Ja, die vond ik wel schandalig laag, zoals het nu is, die regeling. Want, Precies. Uh, mijn moeder had er geloof ik, de zijn ze ook, en ik kon duizend euro krijgen. Duizend euro, ja. Nou ja, ga eens verhuizen, je bent zo uh, vier, vier tot zesduizend euro kwijt. Dat uh, is uh, waar. Het is gewoon een foutje duizend euro. Uh, dus ja, als je dan een aow hebt en uh, je moet... Uh, ja, de, dat kan je helemaal niet verhuizen. Vier, vijfduizend euro uh, voor een verhuizing betalen, dat uh. Uh, schiet niet op. Nee, ga even dus, een gordijnen kopen. Nou, uh, of een vloedbedekkingtje, dat is... Uh, dat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 Nee, hoor. He, he, he, de rest he, mag ook he, D66 niet, uh, niet te vergeten. Alleen naar nou, die luistert, dus ja, uh, ik ja, moet even rekening mee ja, dus, dus, houden. Uh, uh, en Rob de Graaf, ja, die is, uh, bestuurslid, uh, is ook van uh, D66. Ja, is, is, is die, uh, en zit in bestuur voor zit het bestuur. Zit in het bestuur, dus uh, D66 ook prima. Jong Zandvoort uh, prima. Oh, okay. GroenLinks, PvdA ja, prima. Nou, nou is groen gespeeld hoor. Prima. Je kan met iedereen in zee gaan hier in Zandvoort. Acht partijen? Acht partijen ja. Ja, ja, ja, ja, voor zo'n dorp. Voor zo'n dorp, ja. 12.000 mensen. Dat, dat is nou behoorlijk Ja, lokale partijen. Maar ja, die zijn wel belangrijk, hoor. Ja, dat dus, uh, is wel, ja. Die krijgen meestal het meeste voor elkaar, Benno. Oh ja, is dat ja, zo? Ja, okay. daar hebben we het nog wel eens over. Oh, Oké. Okay. is weer wat muziek. Hier is hier. level 42.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 Oké, dat nummer nog? Ja, is hoor. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar hij heeft een nieuwe single. Hier is uh, Hello and the Sun. Lekker zonnig, Strampa views open, dus uh, we zijn helemaal in de stemming. We were young. We were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 Diepe boom staat te hoeden. Kijk goed naar de bal. Twee keer eens veilig gaat hij. 1, 2, 3. Boom. Goal. 0-1. Na 7 minuten in de tweede helft erop. Gert Verderi. Nou, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel Piet. Helaas okay. uh, niet anders momenteel. 0-1 daar op Duitsersveld.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 Het zou een mooi potje worden, zeg. Iedereen gaat vreemd. Uh, de nieuwe single van uh, Fruikje, was dat, uh, Benno? Nou, weet je wel hoeveel mensen er vreemd gaan? Nee, geen idee. 50%. procent. Vijf? Echt waar? Ja, dat schijnt zo te zijn. 50%. procent. Ik ga nooit vreemd. Ik stel wow. altijd voor. Dus, ja, uh, ja, nee. daar <laughs> nou ja, krijg je dat. Uh. Albedien <laughs> heeft niks gehoord, hè, waarschijnlijk. Ja. Ja, toch? Zeg, uh, 8 maart. Dan gaat het beginnen, het feest in uh, Zandvoort. Dan is het jongerendebat. debat. En dan uh, kan je...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 Dark sarcasm in the classroom Teacher leave them kids alone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 En we krijgen zojuist een uh, goed bericht vanuit het uh, Duitsland van Piet Pijper daar. Momenteel 1-1 uh, uh, in de voetbalwedstrijd uh, tegen SVW uit uh, Herengewaarts. Around it. I got a with the top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs, riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try to shoot at shell and kick it with Kelly. You hollered, be you? Gotta be G's, you way out of your league. We please. like them boys that be in them legs, leaning, leaning, open them mouth, they grill, gleaming, gleaming. Candy paint, keep that whip cleanin' In that country slang, we like Beat that beat in the back, beatin', beatin'. I see so low from that chiefin' I love how he came about it, screamin' A old boy that's good to me with street credibility If your status ain't hood, I ain't checkin' for him Better be street if you're lookin' at me I need a soldier that ain't scared to stand up for me Known to carry big dreams if you know what I mean like them boys up top from the BK. BK. Know how to flip that money three ways. three ways. Always riding big on the freeway. With that East Coast slang that is country girls we like. Low cut cheeses with the deep waves. So quick to snatch up your unsafe Always coming down, popping our way. Tellin' us that country girls the kind of girls they like. Hey, hey, hey. I ain't looking for one better be strong.